van kap met het internationaal boerenprotestorganisatie Agractie staat toch open voor een gesprek met Johan Remkes. Bevestigt voorman Bart Kemp na berichtgeving van het AD. De organisatie wil maandag bellen met de stikstofbemiddelaar. Niet voor een inhoudelijk overleg, maar om een gesprek te voeren over de uitnodiging van Remkes om te komen praten. Tegen het AD zegt Kemp dat de gesprek alleen zin heeft als het kabinet de huidige stikstofdoelen loslaat. Donderdag werd duidelijk dat boerenbelangenorganisatie LTO toch bereid is een eerste verkennend gesprek met Remkes te voeren. Dat gebeurt komende vrijdag. In Irakse hoofdstad Bagdad hebben duizenden betogers opnieuw het parlement bezet. Tientallen mensen zijn daarbij gewond geraakt. Het gaat om aanhangers van de Sjaïtische geestelijke Mokhtar al-Sadr. Ze zijn het niet eens met de kandidaat voor het premierschap... die is voorgedragen door andere Sjaïtische partijen. Woensdag werd het parlement ook al bestormd door honderden aanhangers van al-Sadr. Daarbij raakten zeventig mensen gewond. Het Irakse parlement kan het al zo'n 300 dagen niet eens worden... over een nieuwe regering, een nieuwe president en een nieuwe premier... Om energie te besparen zet de stad Berlijn de spotjes uit... die gericht zijn op monumenten en gezichtsbepalende gebouwen in de stad. Onder meer de Berliner Doom, het Raadhuis en het slot Schlottenburg... worden s avonds niet meer verlicht. De oorlog in Oekraïne bedreigt de energievoorziening, zegt de stad... en dus is het zaak spaarzaam om te gaan met de beschikbare middelen. Normaal staan er 1400 spotjes gericht op gebouwen en monumenten... en dat kost de stad jaarlijks zo'n 40.000 euro.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 La la la long long le long long long oh, 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort en Blonde Zomerhits. <hijst munnen>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 My skin I wake again I'm over you I'm over He you He the silver sun I'm over you He burns you. my skin I wake again I'm over, I'm over you I'm over He you He burns the silver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 Achter, Als jij Echter bij... Op ZFM, hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder enmaal weer. Zie FM School. Oh, to the the dance floor Alegría Macarena que tu cuerpo espalda la alegría y cosa buena, alza tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena, alza tu cuerpo alegría Macarena que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena, alza tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena mala tu cuerpo pa la eh magarena, cadena mala tu cuerpo pa la alegria ma cadena tu cuerpo pa dar la alegria y cosas buenas mala tu cuerpo pa la alegria ma eh ma cadena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 Slikken tot gekotsen, even champagne neem ik nog een slokje ja. Ik pak even een vakantie Ik wil een cocktail aan zeven Of ik geef een pilsje op twee Of ik vlucht om geen garantie Onder de zon heb ik geen last van hij mee Ik pak even een vakantie Met focale mannen zijn bezweet en met gidsen en je weet Neemt je chick mee op date Onze kans lag op een bordje Reken maar dat dik een beet Durf die gang en fokken brengen ergens is naar je feest Je chick is er geweest In de game je weet ik ken alle ways Geen rappers zijn zo vijf zoals deze Durf gang gang kort op tournee. Alle kaken gaan omlaag als ik take Opgevoed door een SR naar mid Ik ben met Apple die man heeft geen Ace. Intink mijn bier in is de shit Heet Ik pak even een vakantie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 the year I've cried 20 million tears But in one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 Ik Ik kan je niet vergeten. Ik was in de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de hemel. Ik keek mijn adem en ik, ik was sprakeloos. J'ai senti je aan, 2, 3, 4, comme on t'avoue, ik je stemmen. Je je Ik krijg je niet meer uit mijn hoofd. Probeer het wel, maar het is hopeloos. oh, oh.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 Het van Zon A big flood, talk about the soul, one habit, club I see my song and I'm a raggin' Burning up with the food I feel to the beef, beat I feel the sound sound present in my head Head like a bomb dog Listen to the feet Feel the sound sound I'm in my head and I head like a bomb dog A bit of a song song You're Buzzing in my head My head like a bomb dawn Listen to the beat Big bit of a song song You're Buzzing in my head Head like a bomb dawn Now we're standing alive With the kick on fire the Kick on jive On the Japanese book We're standing alive With the kick on fire the Kick on jive On the Japanese book what's Somebody The matter with me what's matter with me I'm song? a brain like a I'm dead can, can I <laughs> oh, Listen to the beat Disco